Goedemiddag. Ons land staat klaar om gewonden van de cafébrand in Zwitserland te helpen. Tijdens nieuwjaar vielen er in een skidorp 40 doden en ruim 100 gewonden... van wie de meesten er slecht aan toe zijn... Andere landen hadden al hulp aangeboden en ons land doet dat nu ook. Zoals het brandwondencentrum Groningen, hoor je bij de NOS. Omdat er zoveel slachtoffers er zijn, is het al vrij snel zo dat de capaciteit voor medische zorg wordt overspoeld. Dus hebben wij gisteren geïnvesteerd wat voor beschikbaarheid we op dit moment hebben. In Groningen kunnen twee slachtoffers terecht. In totaal kunnen er zes gewonden in Nederland worden opgevangen. De problemen op Schiphol door het winterweer worden erger en erger. Inmiddels zijn honderden vluchten geannuleerd... en nog eens honderden zijn vertraagd. Het komt trouwens niet alleen door de sneeuwbuien... want volgens Schiphol staat ook de wind niet goed... en daardoor zijn er minder start- en landingsbanen beschikbaar. In Duitsland zijn tien mensen gewond geraakt... nadat ze een bijtende vloeistof hadden gedronken in een visrestaurant. Een van hen zou zwaar gewond zijn. De slachtoffers hebben brandwonden aan hun mond, neus en keel. De politie onderzoekt of bij het serveren van de drankjes... de alcohol misschien is verwisseld met schoonmaakmiddel... En goed nieuws voor iedereen die van het winterse weer houdt... want ook de komende tijd blijft het koud. En dus kunnen we volgende week misschien wel schaatsen, ziet Weerplaza. Dit weekend zit er geen schaatspret in, maar halverwege volgende week... duikt het kwik echt naar waar ruim onder het vriespunt... min 5 graden is mogelijk in het binnenland. Dan zouden misschien wel her en dergelijke kunnen worden. En op sommige plekken in het land wordt er ook veel sneeuw verwacht. Want in kerst hebben we ook al kunnen schaatsen, toch? Ook aan natuurijs. Ja, dat is wel een beetje opgespoten baantjes. Ja, dat is wel waar. Ja, okay. ja dan nog het weer van nu. Winterse buien. dus. In het Bidland kan de sneeuw blijven liggen. Het is 2 tot 5 graden. Vannacht de morgen meer sneeuw. Plaatselijk kan er 10 centimeter vallen. Dat is een opgespoten baantje. Opgespoten baantje. Paf. Dankjewel, Alain. Yo. Fletsmuis de verkeersinformatie. 32 wielers de langste op de A6. Lelystad Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. 6 kilometer, 20 minuten. En de 58 Breda Bergen op Zoom. Tussen Rukve en Bouwse Plantage. 9 kilometer, ook 20 minuten. Ja, een de weg op moet, kan heel erg glad zijn. Eén controle langs de A37 naar Hogeveen, hectometerpaal 9,9. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. De top 40. Welkom, welkom bij de enige echte, met deze week op nummer 32. Het is Luna en pauze. En soms is het belangrijk dat ze daar zelf ook even goed aan denkt, die pauze. Kom ik zo terug. De top 40. Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op een keer, want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kan... Een van de snelst groeiende artiesten van het afgelopen jaar. Luna en pauze in de top 40 net op nummer 32. Ik weet nog goed dat Domin die TikTok van haar ontdekte. Die cover van Birds of a Feather. Of nou eigenlijk vertaling: Dat is het leven, heet het liedje. Ze was toen helemaal in shock dat ze daarmee de lijst binnenkwam. En kijk nou, een jaar later. Inmiddels heeft ze vier top 40 hits op de naam staan. Ze heeft de allereerste EP uitgebracht. Ze wist de eerste echte show in Tivoli Vredenburg uit te verkopen. Stond voor gigantische menigte op te treden op festivals deze zomer. Maar ja, ondanks al die successen mag voor haar die pauzeknop af en toe wel ingedrukt worden. Laatst had Domine er aan de lijn. En het zei ze dat ze het eigenlijk helemaal niet chill vindt om voor zulke grote aantallen Staan. Ik ben eigenlijk heel erg een introvert. Ik vind alles spannend. Ik vind vooral nieuwe omgevingen heel spannend. Ja, ja, ja, ja. En wat heb ik dit jaar moeten doen? Ja alleen maar nieuwe mensen. Nieuwe plekken. Jezelf openstellen. Oh, en... Luna, wat verschrikkelijk. Wat een kutje eigenlijk. Ik dacht ik zo vaak als ik op plekken was van ik wil hier weg. Ah, uh, liever. Het ja. Dat je denkt, ik mag het eventjes op pauze. Ja. ja, zodoende. Dat is een goed liedje dus. Het is een soort mantra voor zichzelf. Komt ook in één keer veel op je af, dus het is pas 22 keer nagaan. De top 40 gaat verder met de tweede notering van Tayla. Eerder vanmiddag kwam ze met Chanel als hoogste nieuw binnen op 37, maar nu op 31 samen met Damiano David en Nal Rogers. Dit is Talk To Me Q. 31 You look like someone I know Breathing like a picture Dangerous as a dagger mm. I know I've been here before There's something so familiar Yes Ze zakken deze week vier plekken met nog even blijven naar nummer 30. Ja, 2026 is begonnen. Happy New Year! Maar daarmee is er ook een einde gekomen aan een ander tijdperk. Nee, er gebeurt niks met de top 40. Maak je geen zorgen, die toeters waren misleidend. Nee, eergisteren zijn alle MTV-muziekkanalen in Europa definitief gestopt. Voor heel veel jongeren was MTV, zeker in de 80s en de 90's... echt dé plek waar je muziek ontdekte. Ja, de videoclips van je favoriete artiesten. Je kon ze daar ook voor het eerst zien... als je nog nooit naar een concert was geweest. Uh, daarnaast was het in die tijd ook de plek... waar artiesten echt konden doorbreken op een nieuwe manier. De eerste die insprongen op die videoclips... die hebben daardoor hele andere carrières gekregen. Ja, er werden trends gezet, clips gingen de wereld over... beïnvloedden hele generaties in de popcultuur. Uh, ja, de legendarische Unplugged-sessies met Nirvana, Eric Clapton... Uh, bijvoorbeeld Tears in Heaven, weet je, dat soort liedjes. Maar ook uh, Leila, dat... Nou, ik denk dat meer mensen de Unplugged versie kennen dan het origineel van Derek en de Domino's. Uh, ja, maar dat je nog meer Yo MTV Raps en heel veel mensen begonnen, presentatoren, acteurs. Maar het is dus klaar. Uiteindelijk is eergisteren de stekker eruit getrokken omdat er bezuinigd moest worden. 44 jaar na de oprichting van de zenders. Afgelopen woensdag was de allerlaatste clip te zien. Video killed the radio star van de Buggles. Uh, ja, dat is symbolisch want diezelfde clip was in 1981 de allereerste clip die ooit op tv dus gedraaid werd op MTV. Dat is wel grappig. Toen zei iedereen, video killed the radio star. Radio ging het niet redden. <lacht> kijk eens wie er gewoon nog te horen is. Maar goed, in de Zero's was uh, zij vaak genoeg te zien... met de videoclips ook op MTV Lady Gaga. Gelukkig hebben wij Q-Music onze eigen MTV. Maar als je zo meteen de kijk live aanzet in de app of op QMusic.nl, dan zie je gewoon de videoclip van Lady Gaga. The Dead Dance op nummer 29 in de top 40. Q-Music, Max,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 Kill my queen with just one pawn Creature of the night. Now I'm haunting your. Op de radio, ik ben onderweg, schat. Ik zie je zo. Steek jij de kaarsjes alvast aan? Stiekem zing ik al op Ik heb een kofferbak vol cadeaus. En op de grootste staan. Kerstmis, Kerstmis. Ik bel je op, zeg ik kom eraan. Zorg jij dat de glazen op tafel staan? Ik beloof dat ik het haal. Maar wat als ik straks in de file sta? Of als het licht niet op groen wil gaan? Wat als ik weekend is het winterwonderland in ons kikkerlandje. Dat dan weer wel. Vanochtend was het ook glad op de weg. Ik hoorde dat er 7,2 miljoen kilo aan zout is gestrooid. Zodat wij weer veilig de weg over kunnen. Met de top 40 aan is het dan nog een beetje een witte kerst. Yves Berendsen. En zou niet willen dat ik kerst mis. Op nummer 28 net. Ja, Yves zit nog helemaal in de kerstsferen. Nu in de top 40 gewoon weer een normaal liedje. Ed Sheeran en Sapphire. 27. 27. Oh, Chloe. You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 Maak je maar, maak je maar, Sapphire op 27. Ja, oké, dit liedje nog? Van Nate Smith, Fix What You Did in Break. Nou, hij heeft een nieuw liedje. Samen met Tyler Hubbard. En dit zou zomaar een grote top 40-hit kunnen worden. After Midnight is een... Tip voor de top. Tip voor de top. go down, get Girls get to dancing when headlights Throw it down on it Outside of any map I Ja, als het aan Sander Hendricks ligt, dan was dit de alarmschijf geworden. Dat is dus niet zo. Nee, wat in het vat zit, verzuurt niet. Zometeen gaat de lijst verder. Hanna wacht op mij in de top 40 op Q. 15 plus speelgoed. Dus. Ja! Echt, 7, 7, 7, dan. Oh, wat een geld! 18.000 tot verdikkerij. Ben jij de volgende Postcode Loterij winnaar? De Consumentenbond bewijst. Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt zeker bent van de laagste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw. Verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeau. Zo nooit. Speel mee op postcodeloterij.nl 18 plus speelbewust. Nu bij Dirk, net Kava voor maar 599. Opnieuw je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. Is Ook geen ruimte om lekker thuis te werken.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 Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosteron? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal One-A-Day Testosteron mannensupport-tabletten met Zink... wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voorgebruikte gebruiksaanwijzing op de verpakking. Nu wintersil Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps, M Line, Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed.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 Zoals Senseo Coffee Pets en XL Cappuccino per zak, 4,99. En Campina, yoghurt, kwaak en vla, twee stuks voor 2,99. We doen het je mee, plus. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Ik krijg een foto van Lisette in de Q Music app. Die zegt 5 kilometer per uur op de snelweg aan het rijden. Ja, ik snap het ook. Het is helemaal wit, helemaal glad. Het lijkt wel ijs. Nou, als je de weg op gaat, doe alsjeblieft voorzichtig. 42 files in het land, ook relatief veel langer. Dit zijn die van een half uur of langer. A16 Rotterdam-Breda, tussen de Bresse en Ridderkerk Noord, 8 kilometer een half uur. Ook de A16 Breda Rotterdam, tussen Rotterdam Centrum en Tenseplein 4 kilometer ruim een half uur. De A20 Hoek van holland gouda tussen Krooswijk en Prins Alexander. 5 km drie kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland, dan weer tussen de Kortland Aquaduct en plein door de Gladdeweg. 5 kilometer met ruim een half uur. En de A50 Ossen-Arnhem tussen Renkum en Waterberg. 6 kilometer met, je raad het, een half uur. Controles langs de A37 naar Hogeveen. hectometerpaal 10,4. En nog de A50 naar Apeldoorn bij 221,1. Het is de eerste top 40 van 2026. Met nu op nummer 26. Het getal van het jaar. Hanna mee en wacht op mij. De top 40. 26. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst wendt, ik even niet snap hoe het leven werkt. Hoe de wind waait, hoe verdriet voelt als niemand je uitzwaait. Hoe de nacht mijn gedachten weer omdraait. Als het te stil wordt, maar jij verstaat me kom. Wordt ouder, tel de sproetjes nog steeds op je schouder. Hoeveel meer kan ik nog van je houden? Is dit hoe het leven? Somebody to blame Anything to get through the day So I crack another can But the lost One's falling One tear for the broken hearted Pour out a little hole Verlies voor Marshmallow en Jelly Brow. Holy Water staat deze week op nummer 25 in de top 40 bij Q. Plekje hoger, de boys van Overbach met Miles Away. Even een kleine opfrisser van hoe die melodie klinkt. Ze zich helemaal de pestpokken verveelden tijdens de kerstvakantie. Want ze hebben dus allemaal verschillende versies van de track gemaakt. Echt elke stijl die je maar kan bedenken. Dit is bijvoorbeeld voor de, de oudere generatie de rockversie. Voor de nog oudere generatie klassiek. Ja, een beetje breekbieterig. Wat is dit? Ik weet het niet. Wel funky. Nou, en met een jointje erbij. Hey, hey. Pick up, pick up, pick up, pick up. De reggae-versie. Nou, het is uiteindelijk de dance-versie. Daar scoren ze een dikke hit mee. Ex-Alarmschijf van Overbach stijgt deze week drie plekken door naar nummer 24. Miles Away in de top 40 op Q. be alone this time of year we'll be laying by the fireplace i'll hold you tight i'll kiss your face sing along to christmas songs and let it snow outside Bolg en de Q-music gap. Jasmijn, he, kerstbeziek, 2 januari. <laughs> Harold, waarom luisteren we nog kerstliedjes? Ja, omdat het de top 40 is, jongens. Deze kerstdit staat gewoon nog in de lijst. Douwe Bob en Miss Montreal, please just come home. En ik denk dat het nog wel even kerst blijft de komende weken. Deze week stijgen ze zes plekken naar nummer 23 in de top 40 bij Q. Zullen ze in huizen, douwe Bob, ook blij mee zijn? Ik ben van huis uit dus niet zo heel erg kerstig, maar ik ben nogal kerstig getrouwd. Mijn uh, vrouw is een soort van wandelende kerst, kerstboom. Die is gewoon, dat is echt bizar. Dus uh, ik, ik, ik, ik ontkom ik niet aan ja, en uh, ja, ik moet zeggen dat het me echt best wel heel erg uh, bevalt eigenlijk. Dat, dat, dat die warmte met uh, kerst en, een, en een familie en eten met z'n allen, ik kende dat helemaal niet. En, dus ik ben uh, de afgelopen jaren nogal uh, ja, ver, verkerst, zoals dat heet. Ja, dus als je je afvraagt, staat de boom nog bij Douwe Bob? Ja, want het is een vrouw. <laughs> het is ook kerst op de weg. Ik zei het net al bij de verkeersinformatie. Ik zie allemaal fotootjes binnenkomen, ook van Nicole. Die zegt, de A16 staat helemaal stil. Je kan hier schaatsen. En ik zei dus, het lijkt wel ijs. Nou, Danielle zegt, het lijkt wel ijs. Het is ijs. Ja, ook enorme vertragingen daar. Dus rij voorzichtig. Het is echt een schaatsbaan op sommige plekken. Er is ook ruim 7 miljoen kilo uh, uh, zout gestrooid. Dus het kan zijn dat het veilig is, maar uh, toch neem maar het zekere voor het onzeker. Zometeen de alarmschijf van deze week. Ik weet dus zeker dat Nicole en Danielle er nog in de auto gaan, uh, gaan horen. Want die zijn nog lang niet thuis. Na de nummer 22, daar staat Theem Impala. Hij zak twee plekjes met Dracula. 22. In Impala op 22, Dracula in de top 40 op Q. Oké, okay, ik ga even staan voor mijn dansje. Wow. Welkom bij de allereerste bekendmaking van de alarmschijf van 2026 is de top 40 van vrijdag 2 januari. Allereerste editie van het nieuwe jaar. Bijna 4 uur. Dat betekent dus ook dat het er weer tijd voor is. Een track die in de spotlight staat... waarvan wij allemaal denken... dit gaat een grote hit worden. Oftewel, de Q-Music alarm schrijft. En ik denk eerlijk dat eigenlijk niemand dit keer kan raden wat het is. Soms zijn het bekende artiesten, mensen die al langer op Q gedraaid worden... songs die net uitgebracht zijn waar we allemaal al heel lang op zaten te wachten... of die we niet aan zagen komen, hè, Bieber. Uh, maar in dit geval ga ik je voorstellen aan de Canadese DJ en producer Thomas Gray... Hij is pas 21 jaar. maar heeft een hele korte periode als dj een flink cv opgebouwd. Afgelopen jaar stond hij in het voorprogramma... van onze eigen grote dj's uit Nederland... Nicky Romero, Mike Williams. Daarnaast heeft hij ook nog eens een officiële remix op zijn naam... voor Martin Garrix. Die heeft een track Gravity. En nu, aan het begin van dit nieuwe jaar... lijkt het erop dat Thomas Gray zijn eigen eerste grote hit pakken heeft. Mede dankzij jou, want je raadt het al. TikTok. Een paar weken geleden deelde hij al een aantal teasers van zijn track Rumors... En die werden allemaal eigenlijk lekker bekeken. Mensen in de comments waren helemaal lovend. Een heel klein stukje liet hij dan maar horen. Smeekte hem om het uit te brengen. Hij heeft het ook flink uitgemolken. <laughs> maar afgelopen woensdag was het zover. Na weken wachten bracht hij dan eindelijk de track Rumors uit. Ik verwacht dat we hem de komende jaren veel terug gaan zien. Op festivals te Marmaland, Ultra, Miami en zo. Voor nu pakt hij hier in Nederland zijn allereerste alarmschijf. Met zijn allereerste eigen liedje. Dit is Rumors. Dit is Thomas Gray. The Q-Music. Alarmschijf. Thomas Gray. Brewers. Q. Q. Q Music. Maxima. alarmschijf van deze week. Valt in de smaak. Michael zegt, wat een lekkere alarmschijf met 1600 uitroeptekens in de Q-app. Judith zegt, oh, Thomas Gray, die mag blijven hoor. Die draai ik grijs op lange autoritten. Lekker. Uh, Marm zegt nog, nu al zin in de zomer door deze track. Dikke repeat. Nou, dat hoeft niet. Hij wordt al gerepeat. Het is de alarmschijf. En Max zegt ook nog, kijk, dit is nou wat ik noem een goede alarmschijf. Zo beginnen we 2026 goed. Nou, laat het een voorbode zijn voor een energiek, positief jaar. Toch, Thomas Gray rumors de alarmschijf dus op je muziek. De Nederlandse top 40 gaat zometeen verder... maar natuurlijk ook het nieuws van 4 uur met Alen. Ja, we blikken zo vast vooruit op het WK Darts... want de enige Nederlander die nog in het toernooi zit... speelt vanavond de halve finale. Spannend! Damiano David en the first time... zometeen op 21 in de enige echte. Niet de aanbieding laten bepalen... maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen... omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa...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 -Bank. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboksen van onder andere Iris. Nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Open nu een spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl Spieropbouw. Afvallen of gewoon fitter worden.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 De beenruimte varieert per reisklasse. Eurostar.com. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Even schaften, even lunchen, even sparen. Nu bij Spar, een combideal. deal. Een vers broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving. Klaar. Je nieuwe website.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 At your travel agency and at Mindshift.com Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven Giros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Handsman voor 0. Aldi. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. En hier smelt de fans van Voordeel pas echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas voor maar 1,59. Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zo lang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Bijna 4 uur. Goedemiddag. Music nieuws van nu.nl. In Goedemiddag, de Brabantse gemeente Oosterhout... neemt extra veiligheidsmaatregelen na meerdere explosies. Drie woningen zijn daardoor beschadigd geraakt. In die straat mag de politie nu preventief fouilleren. En het is niet het enige, vertelt de burgemeester bij Ombroed Brabant. Er komt ook extra camera toezicht, uh, heb ik vandaag besloten. Nou, het komt gewoon heel dichtbij. En je wilt je in je eigen woning, in je eigen buurt... wil je, je gewoon veilig voelen. En Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Ook blijft een huis dat al voor een week werd gesloten... nu een maand dicht... Het is nog niet bekend hoeveel schade er precies is aan de Vondelkerk in